Can I go? Even na drie uur weer terug met de singel uit de jaren tachtig van Narada Michael Walden. Je de Define Emotions. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag uur twee en daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van half vier, zoals u van ons gewend bent, de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Dan kunt u gelijk even meeschrijven voor een van deze prachtige evenementen die op de rol staan... de komende weken in Zandvoort plaats te hebben en gaan vinden. We gaan zometeen natuurlijk schakelen met Joop van Nes... want die is voor ons aanwezig tijdens de voetbalwedstrijd SV Zandvoort-VVC... de wedstrijd die om drie uur is begonnen. En we gaan natuurlijk Joop van Nes vragen hoe we de stand van de zaken... en voor de eerste keer gaan we dan om tien over drie... rond de klok van tien over drie schakelen met Duintjesveld. Verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort... en uh, volgen we voor u het WK schaatsen. Dus ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven kijken en luisteren... Nou, uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, bedankt. Maar, maar eerst gaan we Gaat zo dadelijk schakelen high, met je op van Nick. Naar deze. <much -truim>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 He's out his head, I'm on my mind We got that love, the crazy kind I am his and he is mine In the end, it's him and I Him and I oh, oh, oh, oh. In the end, it's him and I Him and I Ja, wij bij CFM Syndrome vanavond ook weer uit You You are breakdown de 40 beste plaats van Europa hoor je dan op een rij gezet door uh, onze collega Mike Bulet En ook deze staat daarin genoteerd, joh, de GEC en him en I. Ja, het is uh, tien over drie. We gaan voor de eerste maal vandaag schakelen naar uh, Joop van op Duintjesveld. Dat is een tijd geleden Joop, Goedemiddag. Dat is gigantisch, dat is bijna een eeuw geleden zo'n beetje. Ja, zo voelt het wel een beetje inderdaad. Maar we zijn er weer gelukkig. Ja, nou, daar ben ik uh, uitermate content mee. Dan kunnen we uh, elke thuiswedstrijd weer uh, lekker en uh, relaxed meenemen, denk ik. Helemaal goed, ja. ja. En vandaag spelen we tegen VVC. Ja, VVC, de oude angstgekener van Zandvoort. Want dat was de laatste twee seizoenen. Maar VVC is VVC niet meer. Uh, de trainer heeft uh, in december zijn concierge gekregen. Ja, gekregen... En dat is toch al wat in de derde klasse, want daar praten we over de derde klasse, kom op Peek. Maar goed, die mocht ze klips niet afmaken, daar is nu een nieuwe trainer. En die heeft de boel nog niet helemaal op de rit, want PVC staat dit seizoen op dit moment op de negende plaats. En daar zijn we wel eens anders uh, gewend geweest. Santander daarentegen is de lijst aanvoerder. op vijf punten gevolgd door Sturmvogels. En dat komt omdat Sturmvogels de, twee wedstrijden voor de uh, kokersvakantie. Van Zandvoort verloren heeft en de wedstrijd later gelijk gespeeld heeft. En dat kostte ze gewoon de, dus zes punten. Nee, twee keer verloren heeft, dat kost ze gewoon zes punten dus. Goed, ehm. Um... Zandvoort is niet compleet, laat ik dat ook nog even van tevoren melden. Max Aardenberg heeft een gekneuze teen, ja, daar kan je echt niet mee voetballen. En de topscorer van de derde klasse en uiteraard ook van Zandvoort, Budwater, is niet aanwezig. Die heeft gebraceerd aan zijn knie en die, die, die heeft er eigenlijk voor gekozen, en de leiding ook, om hem even rust te geven. Dat zijn de beslommeringen vooraf. En uh, ja, we hebben net af afgefloten, want die wedstrijden die beginnen tegenwoordig nooit meer op tijd. Het is altijd een minuut of 7 tot 10 later, net zoals deze wedstrijd. Want de scheidszitter moet op het veld de spelerskaarten controleren. te belachelijk woorden, dat kan hij ook van tevoren in de klederkamer doen. Maar het is niet anders, ga spelen, regels, die schrijven ervoor. En dat is ook nu weer gebeurd, want we hebben nog geen, nog geen, geen drie minuten op de klok staan. En uh, ja... Dus zijn we te laat begonnen. Dit is het tot zover op. En uh, graag kom ik straks weer even terug met, uh, met de doelpunten. Want ik wacht nog wel een paar. En uh, ja, uh, even verdere informatie. Oké, okay, dankjewel Jan van Ja, het lijkt op Formule 1 wel hè. Die gaat ook om tien uh, over drie starten bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ook zo'n zo rare starttijd. Nou ja, dat, dat is logisch want je krijgt die startprocedure natuurlijk. En dan kunnen ze om kwart over drie kunnen ze keihard van start gaan. Oké. Okay, ja, ik, ik, ik denk dat dat de plausibele reden is. Helemaal duidelijk. Dankjewel, Jop. En uh, straks komen we weer bij je terug voor het vervolg ja. van deze wedstrijd. Graag tot straks. Tot zometeen. En hier is Bluff, de nieuwe single heet Zouterlanden. Niets is beter dan met jou, de kou trotseeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. See to the heat. Rotkam met blokken tussen de ah, en dan zitten we hier. Als je meekijkt op uh, cfm-live.nl, dan zie je dat ik nou een beetje te stuntelen met die koptelefoon. <laughs> Niet te geloven. Je de uh, Geike en uh, dat was Bluff inderdaad met Zouten Londen, de nieuwe single. Jij hebt weer een berichtje. Bestuurswisseling Raad van Toezicht van Stichting Pluspunt Zandvoort. Na 15 jaar heeft Maaike Koper afscheid genomen van de Raad van Toezicht van Stichting Pluspunt in Zandvoort. In 2003 begon zij als bestuurslid bij de toenmalige stichting activiteitencentrum Zandvoort, afgekort AXA. Na drie jaar ging deze stichting over in de huidige Pluspunt, waarbij Maaike Koper lid werd van de Raad van Toezicht. Door het vertrek van Koper is een vacature ontstaan in de Raad van Toezicht. Heb je interesse in deze verantwoordelijke functie? Kijk dan op de website van pluspunt www.pluspunt-zandvoort.nl www.pluspunt-zandvoort.nl voor het volledige profiel en de sollicitatieprocedure. Oké, okay, dankjewel. Ja, koptelefoon een beetje in elkaar gezet. Sleut een erbij. En <laughs> dan gaan we eens even kijken of we daarmee redden tot aan 5 uur vanmiddag, met Duritje J.K. bent. Het blijft toch altijd weer een feestje hè, als je deze plaat hoort op de radio. De single van de J.K.s Dat was Centerfold. Mocht je hem trouwens nog niet hebben, onze CFM-app, heb, download hem dan. hè. Want Je kan onder meer de enquête invullen over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande. Het weerbericht voor de komende dagen volgen. En natuurlijk het laatste, Sanfordse Nieuws. We houden je op de hoogte. Download hem nu in de Play Store op de app, of de App Store of zelfs de Windows Store. Zoek even onder ZFM Sanford en blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Hier is Job Banaan. Chinese We gaan luisteren naar Duitsersveld, want je hebt een doelpunt, Joop. Ja, maar niet voor de goede. Oh! <laughs> en, uh, een counter, een snelle counter van VVG. Want Dan stond het was volop in de avond. Die komt eigenlijk goed in de diepte gespeeld, komt een beetje, ja, met een beetje massa bij de uh, rechtsbuiten, die speelt hem lekker terug naar het midden en daan krijgen we aan de keeper van Zwolle wordt geslagen 0-1. Ja, ook weer een echte gouden ouwe dit uh, Albert-Jan. Vroeger noemden we hem uh, Joe Banaan, deze meneer. Ja. Maar hij heet Joe Bataan, geen Joe Banaan. En wat deed bij de aankondiging jou, hoor? Joe Banaan ging ik de fout in. <laughs> Geweldig, je hoorde met de Repo uh, Volgens mij eind jaren zeventig of zo. Uh, dat plaatje. Ja, Jan Vines, die had uh, juist een doelpunt voor de tegenpartij. Daar, uh, daar zijn we natuurlijk eigenlijk niet van gediend, maar goed... Zo, zo gaat het bij het voetbal VVC gescoord tegen SV Sanford. We staan dus 1-0 achter. Daarvoor in de plaats, in plaats van jouw vrees, heb jij weer een bericht voor ons. Ja, en dat is voor de klassiek liefhebbers en met name de liefhebbers van de Johannes Passion... en van Johannes Sebastian Bach. Want het ensemble Consequences en barok ensemble Erik van Lingen onder leiding van Manners Hofzink geef op maandag 12 maart om half acht avonds de Johannes Passion van Johannes Bastiaan uit, uh, uit in de Agatha-kerk. Het karakter van dit werk is wat intiemer dan dat van de Matthäus Passion... en de bezetting is daarop aangepast. In vergelijking met de Matthäus Passion is de Johannes Passion... muzikaal wat feller, maar teg tegelijkertijd ingetogener. Zijn voor de Matthäus Passion twee orkesten en twee koren nodig... bij het Johannes Passion volstaat een klein orkest en koor. De voorverkoop van de kaarten A 22 euro kan via www.eiklinde.nl... www.eiklinde.nl... E slash Johannes Passion Zandvoort... Bij de, en bij Kaaswinkel Tromp aan de Grote Krocht in Zandvoort. Voor jongeren tot 18 en 65 plus is er een korting van 4 euro. Op de avond is de kaartverkoop in de kerk A 25 euro. 12 maart, half 8 in de Agatha-kerk, de uitvoering van de Johannes Passion van johan Sebastian Bach. En zometeen nog veel meer evenementen, maar eerst dus van Rita Ora. vanavond ook wel weer draaien in de Euro Dit is de van Rita Ora, je hoorde Anywhere, een grote hit van dit moment. Bijna half vier, voordat we aan de evenementagenda gaan beginnen... nog even aandacht voor de Veteranen 1. Want die hebben vandaag gevoetbald tegen Wart Burgia... en uh, de eindstand van de wedstrijd hebben we inmiddels binnen. Nou, hou ons niet langer in spanning. En dat is 2 <laughs> ja. tegen 2 is het uh, geworden. De wedstrijd uh, SV Stalvoort Veteranen 1 tegen Wart Burgia. Dan gaan we naar morgen, de dag van morgen. En daar beginnen we de evenementenagenda mee. Automax Street Power. Ook, in, uh, di ook dit jaar is de Automax Street Power weer terug op het circuit Zandvoort. Automax Street Power kent morgen een gevarieerd programma... waarbij fans van snelheid en tuning op hun wenken bediend worden. Naast de aanwezigheid van verschillende merkenclubs... wordt er ook op de baan fel gestreden tijdens de Toyota Tires Time Attack... en de Street Legal Drag Race Shootout... Meer informatie over dit evenement op het circuit Zandvoort... treft u, treft u aan op www.automaxstreetpower.nl. Www morgen de gehele dag Automax Street Power en racegeweld... op het circuit Zandvoort. En de jazzliefhebbers zitten morgen ook weer goed. Vanaf half drie tot half vijf is het weer tijd voor jazz in Zandvoort. Ditmaal met alt-saxofonist Maarten Hogenhuis... Bijgestaan door Miguel Rodriguez op piano... Joost van Schaik op drums en Erik Timmermans op contrabas. En na afloop kan men genieten van een biefstuk maaltijd... met gebakken aardappeltjes en frietjes. En reserveren is hiervoor noodzakelijk. De prijs voor het eten is 13,50 euro. Kijk verder ook nog even voor, voor dit concert... en voor alle andere informatie over Jazz in Zandvoort... op de website www.jazzinzandvoort.nl. Dan gaan we naar 8. 18 maart, dan is het tijd weer voor de strandmarathon Zandvoort-Scheveningen. En uh, ook op 18 maart is het uh, uh, de jazz in het wapen... met String Things virtuos Banjo Duo... in het wapen van Zandvoort Gasthuisplein. En dat begint die 18e om 4 uur s middags. En ook op 18 maart in het restaurant App en Vloed... dat is het restaurantgedeelte van Hotel Amsterdam Beach... een optreden van niemand minder dan van Castle Life... met Old Friends on a Sunday Afternoon... Uh, dat allemaal om 4 uur. En de entree is gratis, die 18e. En dan krijgen, dan krijgen we al die wandelevenementen. Uh, dat is ook weer een drukte van belang, dat weekend in Zandvoort. Om te beginnen met, met de 30 van Zandvoort op 24 maart. van s morgens 8 uur tot half 6. Dit sportieve weekend wordt op zaterdag 24 maart afgetrapt door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Niet voor niets heeft dit wandelevenement van Le Champion de 30 van Zandvoort. Al, eh, al het unieke van het Noord-Hollandse Badplaats en de directe omgeving... komt samen in deze afwisselende route van 30 kilometer. Je start de wandeling op circuit Zandvoort... en wandelt daarna over het Noordzeestrand door... het Nationaal Park zuid Kennemerland en langs de Reunie van Bederode. Meer informatie kunt u uiteraard terugvinden op de website... van www.vvvzandvoort.nl slash Zandvoort Circuit slash Run en ook nog meer even informatie natuurlijk over die 30 van Zandvoort op de speciale website. www.30vanzandvoort.nl www.30vanzandvoort.nl Op die 24e maart. De, de, de, uh, en natuurlijk ook de finish in het centrum van Zandvoort. Goed, dan gaan we naar 25 maart. Dan ook s morgens om half negen. Dan is het weer tijd voor de omloop van Zandvoort. De voorjaarsklassieker De Omloop van Zandvoort start, start vanuit de spectaculaire pitstraat op het circuit van Zandvoort. Je fietst de een grote ronde van 4,2 kilometer over het uitdagende en heuvelachtige circuit. Het is een echte tijdrit. Je rondetijd op het circuit wordt namelijk officieel geklokt. En hier, uh, hierna neem je wat gas terug en volg je een afwisselende route door het duingebied en langs de bloembollenvelden. Daar uh, is natuurlijk weer een prachtige omloop van Zandvoort op 25 maart. Het begint allemaal om half negen. En meer informatie over de omloop van Zandvoort vindt u op de speciale website www.zandvoortsequieren.nl www.zandvoortcircuitrun.nl En dan ook op die 25e maart is het tijd voor de Runners World Zandvoort -cirquiren. Het meest afwisselende hardloopparcours van Nederland vind je op de Runners World Zandvoort -cirquiren. Tijdens de 11e editie op zondag 25 maart is aanstaande is er geen enkele kilometer hetzelfde. Voor de 21,1 kilometer is aantrekkelijk uit het afwisselend en uitdagend parcours... samengeteld over het circuit, het strand, het duinengebied en natuurlijk het centrum van Zandvoort. De twaalf kilometers in te delen in drie stukken van vier kilometer. Het circuit van Zandvoort, het strand en de boulevard en het centrum van Zandvoort. Meer informatie over dit Runners World Zandvoort circuitrun ook terug te vinden op die speciale website www.zandvoortcircuitrun.nl Dus ik zou zeggen, Zandvoort maakt zich op voor weer twee dagen volop met wandelevenementen. Ja, dat wordt een mooi weekend uh, over twee weken. Joutje. Ja, dat wordt een druk, uh, druk weekend. Zeker. Goed, dat was hem. Oh, dat was hem. Okay, Oké, okay, ja. dankjewel albert dan. De evenementen, je hoorde ze juist bij CFM. Weer genoeg te doen. Mocht het nou uh, te snel gegaan zijn en je wilt ze nog een keer nalezen... kijk dan op onze eigen ZFM-app. In het menu onder evenementen vind je veel meer informatie... over al deze mooie evenementen hier in Zandvoorts. What's a woman when Ja, we gaan weer in een net duimpjesveld naar Joop. Ja, hij is net genomen. Penaltyverstand voor, voor terecht. Nijzenberg werd uh, in de 16 meter gebied aangetikt en onderuit gehaald. En Jesse Daan legde op de stuk en scoorde 1-1. En we staan dus weer gelijk hier in de wedstrijd tegen VVC. Dankjewel Joop, goede berichten. Ja, hij ziet er wel uit. Hij ziet er wel cool uit, hè, die baan. Ja, no, heel de coolste cool. baan van Nederland. Olympisch stadion in Amsterdam. Ja, op dit moment zijn we daar aan het kijken op TV in ieder geval naar de herhalingen van de wedstrijden van gisteravond. We hebben het over de 500 meter en de 3 kilometer voor de vrouwen. Goed, er zijn we wel herhalingen, Maar het wordt spannend voor Irene Wust om het, uh, weer, weer, weer WK ja, te worden. Ja, ze heeft redelijk wat in te halen ze dadelijk ja, op de 1500 meter. Oh, meer dan drie, drie, drie, drie seconden. seconden. Ja, dat is, dat is behoorlijk. Ja, wel veel. Ja, zeker. We gaan het in de gaten houden. Daarover straks veel meer. Maria Stacey, je is ready for the woods. Dat is juist in de evenementagenda voor de komende dagen. Over twee weken dan hebben we een sportief weekend hier in Sandvoort. Met de 30 van Zandvoort, de omloop van Zandvoort en de circuit run. Nou, een record aantal deelnemers hebben zich inmiddels uh, aangeschreven of ingeschreven. En om het allemaal in goede banen te leiden, zijn er vrijwilligers nodig, Albert-Jan. Ja, en uh, vandaar ook de oproep om uh, het vrijwilligersteam compleet te maken. Want kom het vrijwilligersteam van de Champion versterken op 24 en 25 maart. En help mee bij de organisatie van drie wandel-, fiets- en hardloop-evenementen in Zandvoort. Tijdens het weekend vindt de wandeltocht, zoals gezegd, 30 van Zandvoort, de wielertocht, omloop van de Volk en de Runners World Zandvoort Circuit Run plaats. Om dit sportieve weekend te kunnen realiseren worden zo'n 500 vrijwilligers ingezet. U hoort het goed, 500 vrijwilligers. Help mee en beleef een te gekke dag.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 Het is vroeg opstaan, de handen uit de mouwen steken... en een toffe dag met elkaar beleven. De sfeer tussen de vrijwilligers en deelnemers is onbeschrijfelijk. Beiden zetten een sportieve loopprestatie neer. De zondagavond schuift iedereen met een voldaan gevoel aan... bij de maaltijd op het circuit om alle ervaringen te delen. En waar kun je je aanmelden? Aanmelden kan via vrijwilligersapenstaartje lechampion.nl vrijwilligers -le of telefonisch op 072... 5338136 136 072 5338136 8136. En uh, mocht je nog twijfelen, niet twijfelen, gewoon doen en geef je op als vrijwilliger. Zo is het wat. Het gaat een geweldig sportief weekend worden hier in Zandvoort. En met deze single van Fur uh, Sharky en de Goet gingen we terug naar die 80. Dat was hem inderdaad, uh, de single van Furco Sharky. Nou, zouden we zo rond uh, 15 uur 48 Joop van Es gaan bellen? Waren het niet dat mijn klok, althans de klok van uh, CFM, die loopt twee, uh, twee minuten voor uh, Joop? Dus we zijn ietsje vroeger. Nou, je bent inderdaad knap. Hoeveel? Want je staat hier op, op uh, 38, of 39 minuten. Dus uh, dan moet ik gewoon nog uh, 6 minuten blijven kletsen. Nou, misschien lukt dat wel. Een... Ja, je weet het nooit, toch? Ik <laughs> weet het nooit, hè? Het ligt aan het voetbalspel, natuurlijk. Ja, um, ik zit naar een wedstrijd te kijken waarin Zandvoort niet de Zandvoort speelt. Absoluut niet. De uh, posities worden niet gehouden, er wordt niet overgenomen. De slechte pases. Uh, uh, achterin is het eigenlijk min of meer een beetje een rotzootje. Hoewel uh, toch Milan berg de elkaar staat. Uh, het klopt niet. Het klopt niet in Zandvoort, bij, bij Zandvoort. Want de VVC heeft er van twee, drie grote kansen gehad na dat ene doelpunt. En normaal uh, ja, dus gesproken wordt het niet weggegeven. En voor hen gaat het ook niet goed. Uh, de pases zijn te laat, te slecht. Uh, er wordt uh, de paal werd geraakt, uh, ik, ik, ik weet niet, ik kan er geen vinger op leggen wat er nou verkeerd is gegaan. Dus ik denk dat de tetsen hier in de rust uh, behoorlijk uh, zijn best zou moeten doen om het hele zoutje weer op de rit te krijgen. Want ik zeg uh, expres zoutje, omdat het gewoon een is. op het dikke advocaat. <coughs> ik word naast gezet Alle het dikke advocaat. Ja, ik hoor de... hem. <laughs> Geweldig. Heel uh, goed. Uh, ja, het uh, uh, is geen eenheid... Uh, de is zijn slecht. We zijn dus tegen de twee met kop en schouders boven alles uit. En dat is niet de eerste de beste zijn. Dat is Kastigvies. En dat is Nigel Berg. Die werken uh, knoert hard. Maar ook daar lukt niet alles. Maar ze zijn toch wat beter van het veld. Uh, ik zie bijvoorbeeld een, een, een, een Roxy Groot uh, rechtsbuiten. Ja, die is ongelukkig in zijn passing En nu gaat een bal dan over de achterlijn. Mag Zandvoort. En corner uh, uh, gaan nemen, en hoekschop gaan nemen. Uh, op, uh, even kijken, op de 40ste minuut van de speeltijd. De bal moet even gehaald worden. Maar Sandford is dus uh, niet goed bezig. Ik denk ook dat, bijvoorbeeld dat een man als Kurt Water echt heel erg gemist wordt. Uh, ik heb net met zijn moeder het praten. Hij heeft tijdens die oefenwedstrijd tegen de Rainbow's, uh, nee, wat zeg ik, uh, uh, uh, Quickboys 2. Heeft hij, uh, heeft hij een rare botsing gemaakt met een van zijn medespelers? Het vloer was nogal hard, hij gleed weg. En hij uh, had dermate veel water in zijn knie zitten dat er geen uh, risico's gemaakt worden van die knie. Daar moet hij afwachten. Hij werd in ieder geval geadviseerd om even rust te gaan nemen. Nou, dat zal dan uh, waarschijnlijk een week of twee worden. Dus waarschijnlijk is hij de volgende week ook nog niet bij. En uh, die wordt gemist, absoluut. Uh, je mist een aanspeelpunt, je mist de snelheid, je mist de dreiging van zo'n speler. En uh, dat, dat kan op dit moment niemand uh, opvangen. Goed, er wordt bij VVC gewisseld, Het was al gebaseerd, die verdediger, die wordt nu aan de kant gehaald, voor zijn trainen En de nummer 12, en dan moet ik even kijken wie dat mag zijn, want dat hebben wij tegenwoordig allemaal niks genoteerd gekregen van de... Even kijken, Joeri Schouten. Hallen, kom, Ja, ja, ja, ja, ja, ja, in eerste instantie wordt die schot genomen, die bed. Door de verdediger uh, werd hij uh, weggehaald. En zat vrij. Eigenlijk een mislukt schot. Ja. Maar hij raakte toch nog dermate goed. Dat hij in de uh, hoek uh, de, van de Kuper gezien dus de linkerhoek. De, uh, achter de doelblijn ging. En de Sanford leidt nog voor rust met 2-1. Ja, en ik, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik vind het wel terecht. Ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> ik ook hoor trouwens. <laughs> wat dat betreft ben ik absoluut niet objectief. Maar ja, goed. Ik werk voor de Zandertrand, ik werk voor de Zandertrand, ik werk mag je daar potant van zijn? dat denk het wel, toch? Zo is het, zeker. <laughs> nou goed, daar ligt er weer een speler van VVC te kreperen op het veld. Mag daar verzorging bij komen, ik zie de scheidsrechter naar de zijlijn lopen, naar de, uh, de assistent schrijfzetter van Zandvoort, uh, hebben overleg. Er mag in ieder geval een verzorging binnen de lijnen komen. Maar ik weet niet wat er aan de hand is. Er was uh, commotie alom uh, en daardoor keek ik die kant op. En dan ik ineens die man liggen, maar ik weet niet wat er gebeurd is. Geen flauw idee. Nou, hij kwam wat jesse volgens mij. En uh, ja, goed. Uh, nou, het spel is stil, op. Dus ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Geen idee. Vast... Oké, okay, nou wat we gaan doen, uh, Joop. Mocht er nog uh, gescoord worden, dan horen we het van je. En anders gaan we lekker de rust in met een voorsprong. Dat is mooi. Nou, ik ben een uitstekend plan. Oké, okay, dankjewel Joop. Okay, 2-1 op dit moment, de wedstrijd FC Stanford tegen VVC. live verslag van de voetbalwedstrijd van vanmiddag SV Sanford tegen VVC en we gaan lekker de rust in met de voorsprong volgens mij Albert Jan dus dat zit helemaal goed, staat 2 twee tegen 1 op dit moment dus, was ook wel een rust toe eigenlijk okay. ja eigenlijk wel he. eigenlijk wel <laughs> En de heren van de veteranen Eén die gaan, uh, gaan, uh, zeg maar het veld af. zijn het veld afgegaan met een 2-2 tegen Ja, Een uh, gelijk uh, spelletje trouwens. Dus eens uh, even kijken. Nou, we gaan op naar het nieuws. En weer van 4 uh, uur doen we met deze. Hier is Mai tai. Tot zometeen.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 Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.